Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Russische president Poetin en tal van andere staatshoofden hebben via een bedrijf in Panama miljarden dollars weggesluist naar belastingparadijzen. Dat blijkt uit uitgelekte documenten waarover onder meer trouw en het Financiële Dagblad schrijven. Naast Poetin worden de staatshoofden van onder meer Saoedi-Arabië, Argentinië en Oekraïne genoemd. Maar ook de premier van IJsland en voetballer Lionel Messi. Een demonstratie aan de oostenrijkse italiaanse grens is vanmiddag uit de hand gelopen. Zo'n 1500 mensen protesteerden er tegen het besluit van Oostenrijk om de grens met militairen te bewaken om vluchtelingen tegen te houden. Tientallen activisten probeerden door een linie van de ME te breken. Ze gooiden stenen en flessen naar de politie die met traangas en knuppels de groep wist tegen te houden. De KNVB gaat mogelijk geld terug eisen van de Wereldvoetbalbond FIFA. Oud-FIFA-voorzitter Blatter zei vorige week dat de kandidatuur van Nederland en België... voor het WK van 2018 bij voorbaat kansloos was... omdat de FIFA al had besloten dat het toernooi in één land moest komen. Als dat klopt wil KNVB-voorzitter van Praag de kosten van de kandidatuur... zo'n 11 miljoen euro op de FIFA verhalen. De Nederlandse waterpoloers hebben op het Olympisch kwalificatietoernooi in Triest gestunt tegen Spanje. Ze wonnen met 7-5 van de Spanjaarden, die in januari op het EK nog veel te sterk waren voor Oranje. Toen won Spanje met 15-4. Het was de eerste wedstrijd van Oranje op het Olympisch kwalificatietoernooi. De beste vier plaatsen zich voor de Olympische Spelen in Rio. Max Verstappen is in de Grand Prix van Bahrein zesde geworden. Hij reed een sterke race en verdiende daarmee acht WK-punten. Na tien ronden was Verstappen opgerukt van de elfde naar de vijfde plaats. Later lag hij zelfs nog even vierde. De Grand Prix van Bahrein werd gewonnen door Nico Rosberg... die Kimi Rijkeunen en Lewis Hamilton achter zich liet. Het weer. Vannacht trekken de buien over het land. minimaal rond 11 graden. Morgen valt er eerst nog wat regen. Later op de dag wordt het droger en komt af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NLX. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in Zfm. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Een, nur er kennt das Ziel. Een, nur er gibt dir Leben. En wenn er gibt, gibt er viel. In deinem Licht en singen die Lieder Herr im Glanz deiner Majestät auf den Stufen vor deinem